Dapper, het vluchten, maar ik knijp er tussen Nu een week geleden en hier Zo zat hij dan maar weer met meer vrijheid dan een lieve.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 het CDA krijgt van alle partijen verreweg de meeste donaties, blijkt uit onderzoek van het tv-programma Nova. Vorig jaar haalden de Christen Democraten ruim 2,7 miljoen euro binnen, veel meer dan alle andere partijen bij elkaar. Daarna volgde de VVD met ruim 460.000 euro en GroenLinks met bijna 2 ton. Nova heeft de bedragen afgeleid uit de jaarrekeningen van de partijen. Volgens de redactie viel dat niet mee omdat de verslaglegging nogal verschilt. De PVV en Trots op Nederland maken helemaal geen cijfers bekend. Minister Horst werkt aan een wetsvoorstel waarmee duidelijk moet worden hoeveel de politieke partijen krijgen en van wie. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een pakket maatregelen aangenomen dat de toezicht op de financiële wereld drastisch aanscherpt. Een nieuwe instantie moet de consumenten beschermen tegen slechte financiële producten. Verder worden de salarissen en bonussen aan de top aangepakt. Het is nog niet zeker dat de nieuwe wetgeving er komt. De Senaat moet nog instemmen met het plan. In Ijsselstein is de Gerbrandi-toren weer omgetoverd tot kerstboom. Twaalf lange kabels met 120 lampjes zijn aan de 366 meter hoge zendmast bevestigd. Daarmee is de zendmast voor radio en televisie volgens de organisator de grootste kerstboom ter wereld. Het lukte de stichting Kersboomruim op tijd het benodigde bedrag van 50.000 euro bij particulieren en bedrijven op te halen. De lichtjes in de zendmast zijn tot 6 januari in de wijde omgeving te zien. Charlie Davis heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City een wereldrecord geschaatst op de 1500 meter. De Amerikaan verbeterde het oude record, dat ook op zijn naam stond, met ruim drie kwart seconden in een tijd van 1 minuut 41 en 400ste. Sven Kramer werd negende, wat goed was voor een Olympische voorkwalificatie. Dat betekent dat hij zich eind deze maand in Heerenveen definitief kan plaatsen voor de winterspelen. Af en toe wat regen, ook overdag bewolkt. En af en toe wat lichte regen en natte sneeuw. Het wordt dan 5 graden. Dit was het. En... Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Put your head up in the air. Put your head up. Put your head up in the air. Here we go.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 We jij bent de trein, ik het station we staan Jij bent de regen, ik de ton. Jij bent de kerst, zijn. ik de bonbon Jij bent de ruts, ik de coco Ik ben het zakje, jij de thee Ik staan ben de stel. kans, jij de soufflé Ik ben de keizer, stel. jij de sneeuw Ik ben Tom Herman Jij bent Karin, we, we staan samen sterk We staan samen sterk. Sterk. Sterk. sterk We staan samen sterk We staan samen sterk. sterk Ik had nooit gedacht De wereld beroemd mee. Dan maken we nog meer van dit soort dingen. We over, wil de wereld. Dan komen we een villain en ja. Nou, een en een ja. wil ik trouwens ook weer niet nodig. Beroemd niet. Dat is duur. Nou ja, hè, ah, ja, ja, Zit er meer in de rommel duet? het Nou, ik vind dat toch wel belangrijk. Ah, ja. Sorry om dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik nou echt zijn het nou De en nou tang. zeg. Betaalbare romantiek, de bestaat of toch helemaal niet? Voor die en een fries. Dat kost me helemaal vol, voor geld. Jij bent de schrikdraad waarop ik vies. Ik ben de, ik ik ben de kip. Jij bent de, nou, de pil. staan is oude Koffie. Ik ben de pauw. Jij, ben Jij bent echt. de fil. Gewoon met Danny de Munk. Wij zijn een doodelzak in Tirol. Jij dat soort dingen te bieden. Jij bent Berdien ja, Stemberg. Ik ben een viol. Ik ben de steen. Jij bent de nier. Jij bent Amstel. Ik ben ja. bier. Nog een beetje zitten maken, Jij bent kieter. Ik het klavier. Er leek ja, ik ook het leek me nooit. I think most of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 so-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 You said you got me wrong I would have sold him tell you if I could I'd just kept the last of my clothes on oh yeah Show me up take me down with you when you go I could be your regular bell and I you dance for little Stephen and Joanna around the back of my hotel oh yeah I was good she was hot stealing everything she got I was born she was over